Eerst een klomp met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 31 uit Tilburg opgepakt... voor het witwassen van miljoenen euro's. Hij werkte als bankier voor criminelen... en zou in anderhalf jaar tijd meer dan 7 miljoen euro... aan zwart geld hebben witgewassen. De politie doorzocht een huis van de man, een autobedrijf... en meerdere garageboxen. Daarbij werden 9 dure auto's, horloges en een partij hash met een straatwaarde van ruim 6 ton gevonden. Het prijsplafond op Russische olie moet volgens een Oekraïnse regeringsadviseur nog veel verder omlaag. De G7, waar de belangrijkste industrielanden in zitten, spraken gisteren af dat een vat Russische olie dat over zee wordt vervoerd voor maximaal 60 dollar gekocht mag worden. Maar de Oekraïense stafchef zegt dat die grens al bij 30 dollar moet worden gelegd. Dat raakt de Russische economie veel harder. Het prijsplafond gaat maandag in en geldt in een groot deel van de wereld. De EU-landen gaan nog verder met een volledige boycott van de Russische olie. De politie denkt erover na om de ME beter te gaan bewapenen vanwege het toegenomen geweld van relschoppers. Demonstranten zijn tegenwoordig beter georganiseerd en voorbereid. Naast de standaarduitrusting zouden ME'ers nog meer niet-dodelijke wapens moeten kunnen gebruiken... Volgens politiechef Frank Pauw wordt dat nu nog niet meteen doorgevoerd, maar er is al wel onderzoek naar gedaan. En directeur Tedros van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op te blijven vaccineren tegen corona. Vooral mensen boven de 60 en kwetsbare mensen. Minder aandacht voor de bestrijding van corona kan er uiteindelijk toe leiden dat er een nieuwe dodelijke variant ontstaat. Landen mogen niet achteroverleunen, waarschuwt Tedros. Het weer bewolkt vandaag en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Het wordt maximaal 3 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Na het weekend wordt het wat minder koud en dan neemt de kans op regen toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland zat bij elkaar nog zo'n 20 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A9 die me richting Alkmaar. Er staat een auto met pech tussen Amstelveen en Bad 8 kilometer. Je verliest 20 minuten reistijd. De rechte is dicht. Op de A10 de ring tussen amstelveen Hemhaven en Landsmeer 3 kilometer. Met 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zierven. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Weet je wat mijn moeder vroeger altijd zei als ik een kwaaie pui had? Kind, zijn mijn moeder altijd. Onthoud maar goed, zijn mijn moeder altijd. Wat je ook doet, zijn er altijd. Je moet het leven positief bekijken, dus zijn mijn moeder altijd. Onthoud mijn rap. Word maar niet kwaad, als het niet gaat zoals je graag zou willen Want de mens is mooier als hij lacht en al is het nog zo'n donkere nacht Als je even zoekt dan zie je altijd wel een heel klein puntje licht. Het is een dingen, ding, geen andere kant uit het hele leven Zeg dan ook okay. oké en laat je vredig met de stroom meedrijven. Want de, de tijd gaat snel. Gebruik haar wel, maak elke taal als je dat kunt fantastisch. Want de mens is mooier als hij lacht en dan is het nog zo'n donkere nacht. Als je even zoekt, dan zie je altijd wel een heel klein puntje. Lief. De hele leven is een lange rij verandering Kijk, zij de moeder altijd Een optimist, zij de moeder altijd Die zich vergist, zijn een moeder altijd Die heeft beslist wat minder last van tranen dan een schagerij. Zijn de moeder altijd Zo'n fles azijn, zijn een moeder altijd Die nooit iets fijn of leuk of mooi kan vinden Want de mens is mooi Kijk, een optiek mest, die zich geracht die heeft beslist wat minder last van tranen gaan. Een schaaf van wijn, zo'n fles azijn, die nooit iets fijn of leuk of mooi kan vinden. Robert Long zei mijn moeder altijd, ZFM het is vijf over elf en... Uh uh, het tweede uur van uh, uh, uh, Goedemorgen, uh, Zand. Goedemorgen Zandvoort. Uh, en wat hebben we allemaal? We hebben, uh, zomer, we hebben nu Rainbow Radio en uh, hier naast ons zit uh, uh, Jelmer en Anja en uh, die gaan er zo over praten. Daarna gaan we praten over het uh, schoonwandelen, geïntroduceerd door gemeenteraadslid Patrick Berg. Uh, het Nederlands Eltar speelt ook vanmiddag. Wat gaat er uh, gebeuren in Zandvoort en... Uh, nou, we hebben Rom Brouwer van Café Lauren Hardy en die gaat erover vertellen. En in de nacht van dinsdag op woensdag werden er weer twee herten doodgereden op de zeeweg. En Willem van der Sloot, de uh, uh, inmiddels enorm bekende hertenfluisteraar, die gaat er zo over praten. Goed, oh. uh, nou, we hebben in de studio Jelme Koper en Anja Westerveld. Welkom. Hallo. Goedemorgen. Uh, nou, Jelme, jij bent natuurlijk uh, bekend hè, met ZFM. Jij trouwens ook. Anja. Jullie, doen, uh, ja. jullie doen samen, zeg maar, uh, ja, Rainbow Radio. Ja, ja, met de, Ronald Westlund erbij ja, als presentator nog. erbij. Ja, leuk. En uh, ja, dat is altijd op ja. de eerste maandag van de maand, de van 12.02, ja. ja. Ja, presenteren we Rainbow Radio. Ja, dat is voor. leuk. Ja, en jullie gaan nu een uh, top 53 uh, ja, uh, samenstellen. 53? Ja, dat is. Uh, zal ik het vertellen of wil jij het vertellen? Ja, ja dat vertel jij maar. Ja? Ja. Nou, uh, 53 jaar geleden uh, waren de eerste protesten van uh, re regenboogmensen yeah, in yeah. New York. En dat was de yeah, uh, Stonewall, Stonewall Rides. Yeah. Uh, en dat waren de eerste protesten eigenlijk: uh, van uh -huh. dat ze niet meer gediscrimineerd wilden worden. En er ging yeah. er heel hard aan toe daar. 77 jaar geleden. Ja, dus, ja. Nou, 53 jaar geleden. Dus het is, okay. uh, ja, ja, dat, dat is, is nu 53, dus 53 ja. jaar ja. geleden. En wij zijn eigenlijk tijdens corona begonnen met de top 51. Dus dat is twee jaar geleden. Want toen dachten we van nou, dan koppelen we daar aan en ja. uh, dat is leuk. En we ja. Ja. Ja. konden we niet zoveel doen. Dus die top 51 mm -hmm. was op dat moment op de radio leuk om te doen. Mm -hmm. Duurt vijf uur. Ja. En toen zijn we vorig jaar uh, zijn we met de top 52. En dit jaar is het top 53. En en dus, dat dus wat voor dus kunnen we daarvoor uh, verwachten? Ja, de, met die steeds langere reis te rekenen we ons eigenlijk gewoon rijk met heel veel goede muziek. Uh, uh, want echt van alles, van alles komt voorbij. Nou ja, de, de, de klassiekers die, die, die de community een beetje aanspreken. Zoals ja, de YMCA of... Uh, van Claudia de Breijs... zijn ook vaak nummers uh, ingestuurd. Mag ik dan bij maar, jou... Uh, ja, ja, bijvoorbeeld. Ja. Of I'm Coming Out... wat dus op zich helemaal niet gezongen ja. wordt... door een LHBT... Of en zat die geschreven daarvoor. Nee. Maar het is wel een soort van... Ja, voor ja, ons uh, komen uit de kast... Dus, ja, uh, ja, ja, ja, ja. Dus dat, dat soort nummers. Ja, maar ik zag maar ook uh, moderne uh, nummers. Ik zag ook Angie erbij staan van de Rolling Stones. Klopt dat? Ja, nee, he? die staat er niet bij. Oh, uh, nee. wil ik noemen van de Rolling Stones wat stond er nou bij? Uh, Daar die heb ik... staat uh, Black is Black... Oh, oh ja, ja, ja, ja. Die staat er wel in en dat was een verzoeknummer. Dus dit oh, jaar minuut. hebben we zo ja, ja, gedaan ja. Ja. dat ja, we alle nummers die we ooit gedraaid hebben uh -huh. dit, jaar, dit jaar in de, ja. in de, in de Rainbow Radio uh, programma's. En die die ja. hebben we allemaal oh, in de top okay, okay. 53. Dus kunnen mensen daaruit kiezen. En dat, ja. dat maakt het ook wel leuk want dan heb je een soort, uh, aangezien het einde van het jaar is een soort terugblik op, op wat we allemaal hebben gedraaid. En steeds komt er ook nieuwe muziek bij of ontdekken we zelf nieuwe artiesten tijdens de uitzending ja. ook door mensen die een verzoekje indienen. Maar je kan dus ook via de stemlijst, uh, stel je nummer staat er niet tussen, wat best wel een grote kans is. Uh, en misschien een heel specifiek nummer waar je een eigen verhaal bij hebt, dan kan je die ook insturen. En dan is het juist hartstikke leuk als tijdens die uitzending op 19 december uh, je misschien daar iets bij vertelt of wij daar iets over uh, <coughs> kunnen voorlezen, ja. zeg maar. Ja, want 19 december gaan jullie, zeg maar, die top 53 uitzenden? Ja, in ja de, in van 7 de... tot 12. Oh, ja. leuk. Ja. Ja. Ja. Dus, uh, en live, het wordt gewoon live uitgezonden. Dus uh, ja. wij zijn uh, hier, uh, Ronald, Jelmer en, en ik zijn hier. En Mirko is er ook bij, ja. voor de ja. techniek. Mirko Gerrits, dus, het dus, uh, ook ze, altijd. En dan gaan we maken een hele gezellige ja. avond. Ja. Van. Oh, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe kunnen mensen stemmen? Uh, ja, dat is nog even een dingetje. We <laughs> hebben wel een uh, stemformulier... maar uh, als, als mensen de ZFM-app hebben... dan hebben ze ook nieuws van uh, ZFM. En daar is laatst wel uh, wat over geplaatst... met een linkje naar, uh, naar hoe je kan stemmen. Uh, ook Zandvoort Insight heeft gisteren een artikel geplaatst... Ja. waar je waar via je kan stemmen. Ja, en eigenlijk via allerlei mogelijkheden... kan je je stem uitbrengen. We hebben ook een eigen Facebookpagina... Rainbow Radio Zandvoort. Dus, dus daar is het ook op te vinden... Uh, ja. ja en daar kan je het eigenlijk dan gewoon invullen en al, die, al die, uh, die die stemmen die tellen jullie bij elkaar op ja, en dan, uh, ja het is dus, het dus uh, van, uh, ja het wordt eigenlijk automatisch wordt automatisch je lijst gezet en wie staat er één? Ja. ja en wie, wie gaat er één worden denk je ja. Is het, is altijd, het is altijd moeilijk te zeggen. Het is altijd moeilijk te zeggen. White and Wife van Anita Meijer? Nou ja, die, die stond Vier? twee jaar geleden, als dat ik me goed herinner, ja. hey. uh, op hey. nummer ja. één. Goed hoor. Ja. Ja, ja, ja, ja. En, en we hadden Claudia de Brey hadden we dan vorig jaar. Dus allemaal ja. wel ja. Nederland, uh, Nederlands trots, zeg maar. Leuk. Maar het kan echt elk jaar verschillen. Dus ja. het uh, kan ook ineens Lady Gaga met uh, Born This Way zijn. Oké. Okay. Uh, ja. Die staat vaak wel hoog. Het is, wel, gebeurt ja. dit verder uh, ergens anders ook nog. Nou, ja. Want het is best uniek, vind ik. Ja. Nou ja, wat wij ook wel leuk vinden aan ons programma... is dat we, het, het wordt natuurlijk vanuit Zandvoort gemaakt. En we zijn allemaal, ja, dus in ieder geval Zandvoortse mensen. Uh, en dat staat ook wel een beetje centraal. Maar het is leuk om naar te luisteren uh, voor, voor eigenlijk de regio... Iedereen? en eigenlijk heel Nederland. Ja, en iedereen die Nederlands kan verstaan. Ja. Uh, uh, want iedereen die er iets mee heeft... Daar, daar is het belangrijk voor om naar te luisteren. En we vinden het ook belangrijk om het programma te maken. Omdat het ja, nog steeds belangrijk is om die verhalen te vertellen... Uh, die nog te weinig worden verteld in... Uh in de rest van de programma's of, of überhaupt in de media eigenlijk. Ja. Mm. We ja, hebben ja, het heel ja. veel over uh, ook actualiteit. Hè? Dus mm -hmm. LHBTI nieuws, zeg ja. maar. Dingen die gebeurd zijn. En uh, ja, nou, wetten die in landen worden afgeschaft tegen LHBTI's. Dat soort dingen. Dus de dingen die belangrijk zijn voor de community... die mm. noemen we vaak. We noemen vaak <coughs> agenda. Want waar kun je bij elkaar komen? Regenboogborrels en uh, ja. dat soort dingen ja, ja. in, in maar, de omgeving. Wordt er ook verteld... Uh, bij, um, Bijvoorbeeld Why Tell Me Why van Anita Meijer. Waarom het zo'n populaire plaat is in de community? Ja, dat proberen achtergrondverhalen over de platen is, uh, is wel, ja. uh, wel belangrijk. Want ja, uiteindelijk ja. gaat het om muziek, natuurlijk. Ja, daar gaat het om. Ja, ja dus zeker die topuitzending. We, we maken even een zijstapje naar ons reguliere <laughs> ja, programma. Ja, maar uh, nou ja, Anita Meijer die trad ook op uh, bij Pride of the Beach een aantal jaar mm -hmm. terug. Dus, dus dat heeft er ook wel mee te maken, denk ik, dat mensen dat uh, wel bijblijft. Ja, en er zijn altijd wel artiesten die zich extra uitspreken... of, of een keer een statement maken of echt een nummer ja. erover schrijven. Uh, of die artiest, die behoort zelf uh, tot de community... waardoor je automatisch ineens niet meer een man heeft... die over een vrouw zingt waar die verliefd op is... maar een keer over een man. En dat maakt dat ja. soort muziek juist zo Precies. mooi. Ja. Ja. Precies. Ja. Nou Dan had je 53 jaar geleden dus die Stonewall Riot... Um, eigenlijk uh, is er, is er, is er uh, laat ik zeggen, tot op de dag van vandaag zijn die protesten nodig. Ja, ook in Nederland. Ook in Nederland, dat is wel, de, dat ja. dat is wel erg jammer natuurlijk. Hè? Ja, ja, het verandert maar heel langzaam allemaal. Ja, heel allemaal. langzaam. En, uh, ja. Ja, dat, het verandert. Dat, dat, uh, dat is. En het is beter geweest in Nederland uh -huh. hè, qua acceptatie ja. en dergelijke. Waar ligt dat dan? Uh, ja, ik vind het lastig te zeggen, maar ik merk dat, uh, dat uh, jonge mensen daar niet meer lastig gevallen worden, uh, willen worden. Hè, dus hetero-jonge mensen mm -hmm. meestal. Uh, maar het wordt hun opgelegd. Die dat die jongeren, het wordt hun opgelegd, ja. dat, ja. dat merk je dat ze dat lastig vinden. Aan de andere kant, ja, je ziet dat jonge mensen juist uit de LHBTI-community zich steeds meer uitspreken. Mm -hmm. En dat geeft waarschijnlijk toch een ongemakkelijk gevoel... bij de hetero's. Uh, die hebben zoiets van, ja, uh, ja, moet ik daarmee geconfronteerd worden? Maar is dat meer dan vroeger? Ja, ja, ja. Denk nou ja ik wel. Zeker ja. ook met, met, met social media... Waar, waar iedereen elkaar een beetje in de gaten houdt... en waar het lijkt alsof je iedereen kent. en uh, Zeker bij de jonge mensen. Dan, dan is dat, dat speelt wel heel erg op. en Ik wil niet zeggen dat dat in het echte leven... dan ook zo heel erg is, maar het speelt natuurlijk wel mee... in hoe, hoe mensen uiteindelijk gaan denken... over bepaalde dingen. En als ze dan... Ook bepaalde denkbeelden hebben die dan omzetten in een stem. Ja, dan kan er weinig veranderen op een gegeven moment. Maar ik heb wel het idee dat... dat uh, ik heb uh, jarenlang in Volendam gewer gewerkt. en Volendam is natuurlijk een heel stug stugge community. En dat ja. en, uh, en was uh, uh, Kees Toll, die ken ik uh, vrij goed. En ja, toen was er al van, nou ja, Kees Tom, die komt wel een keer uit de kast. En, uh, dus dat was al een soort bij de vrienden. Weet ja, je? Ja, ja, en Kees stol ja, zelf ja. dacht, van nou, daar moet ik helemaal niet over praten, want straks word ik niet geaccepteerd. En, ja, en ja. uiteindelijk is het allemaal helemaal goed gekomen en helemaal ja. gezellig geworden. Ja, heel normaal. Ja, ja, en heel normaal. Ja. Ja. Dus, my, my wat dat betreft is. Oh. Als, als hetero's kunnen zich niet voorstellen hoe het is als je uit de kast moet komen. Want het nee, is, nou, als hetero's hoef je nooit ja, uit de kast te komen. Maar, ja, je je ja. bent wie je bent en ja. dat is normaal. Dat wordt ook ja. geaccepteerd, daar ga je ook vanuit. Ja. Alleen als je anders bent dan hetero's, dan heb je altijd wel dat je een stap moet zetten om je vrienden, kennissen, familie ja. te laten weten... dat je niet in die 93 valt die iedereen maar vanzelfsprekend vindt. Ja, ja, ja. dat is ook zo. Ja, en, en, en daarbij, ja, het is natuurlijk ook steeds een emancipatie die eigenlijk nog steeds bezig is. En wat je merkt is dat mensen het lastig vinden om... Uh, sowieso ook emancipatie van andere groepen, zie je ook in landen om ons heen of daarbuiten... Of uh, mensen hebben dan vaak het gevoel dat iets hen wordt ontnomen... Mm -hmm. uh, doordat anderen vooruitgang maken. Maar het enige wat eigenlijk gebeurt, en zeker bij die LBTI-community... is dat steeds meer mensen dezelfde dingen mogen en de gelijke rechten hebben. Want het is nog steeds zo, ook in Nederland... dat je gewoon uh, ja, wordt benadeeld op wie je bent eigenlijk. Maar je, je, je zou toch zeggen dat, zeggen dat die jongeren... Dat, worden graag, veel, dat is wel zo. Ja, maar ja. die jongeren worden veel vrijer opgevoed, zeg maar. Ja. Dat die, die, die moeten het toch eigenlijk op normaal gaan vinden. Dat lijkt nou, Het ja, ja. hangt van de community, de, de, de omgeving ja. opgroeien. Ja, okay. ja. Dus voor een he? voorbeeld uit het nieuws van laatst. <coughs> bijvoorbeeld, uh, nou, dat is aan de andere kant van Nederland, maar in Winterswijk mm -hmm. was een, uh, een middelbare school waar dan uh, waar de school ook iets wilde met het thema om aandacht te besteden. En er werd een trap in uh, de regenboogkleuren uh, omgetoverd. Uh, uh, uh, nou. Dat is natuurlijk een beetje zo'n middelbare schoolsituatie. Dus iedereen uh, is ook uh, hartstikke onzeker. En uit dat graag dan in bijvoorbeeld pestgedrag of, of ontwijkend gedrag. En die durfden die, die durfde dan niet over die trap te lopen, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, uh, en op een gegeven moment gingen ouders ook protesteren. Dus dan krijg je ineens zo'n andere generatie die er dan bij komt kijken. Ja, ja. Uh, en dat, dat heeft uiteindelijk wel daar op die school in ieder geval gezorgd voor... Uh, uh, dat het ook weer in de weg wordt gezeten. Maar denk je niet ja. dat het ook wel een klein beetje te maken heeft... dat de acceptatie lastiger wordt... doordat, er, uh, uh, dat, doordat een aantal dingen wel heel erg doorslaan? Hoe bedoel je doorslaan? Uh, nou, in het, in, het, in het kader van uh, genderneutrale toiletten... Uh, uh, nou, noem maar op, alles, ja. alles wat daarmee te maken heeft. Wat, wat, uh, wij zijn opgegroeid uit een uh, generatie waar alles normaal was. Ja. Ja. Doe normaal en, en mensen zijn leuk of niet leuk. Nou ja, alles, alles ja. ligt misschien nu wel onder een vergrootglas... maar wat ik net ook al zei... Uh, uh, iets wat voor iemand heel normaal is... kan voor iemand anders heel onprettig aanvoelen. En als je daar dan ook een mogelijkheid... zoals zo'n uh, genderneutraal toilet voor de plaats. ik zeg niet van dat moet er alleen maar zijn... maar als je in ieder geval de optie geeft omdat om ja. dat er is, maar ja... En dat is voor, voor interseksuele mensen inderdaad... is een genderneutrale toilet makkelijk... want dan hoeven ze niet te kiezen... van hmm. waar ja. moet ik naartoe. Voor mij is het alleen maar makkelijk als vrouw... dat ik ook naar ja, een andere toilet ja. ja. heb ja. je ja. gewoon Kijk. meer keuze, ja, doe ik ja, ja, sowieso ja, ja. hoor. Ja, maar, het maar ik denk ook... Druk, om, nee. <laughs> maar qua, qua hygiëne, dat, dat, dat het wat uh, uh, beter ja. is... om dat gescheiden te houden, dat weet je wel. Zo is het natuurlijk ooit begonnen. Ja, ja maar dat is dan toch van... ja, op zich... Uh, kijk, zeker als je urinoirs hebt in een heerentoilet... dan is dat inderdaad voor vrouwen een beetje raar. Of misschien ja. voor mannen uh, raar om daar te staan... terwijl de vrouw achter je langs loopt. Maar ja. aan de andere kant, ja. ja. Wat, uh, wat, ja. Bedoel, je staat met je rug naar iemand toe. Ja. En uh, het, uh, wat maakt dat uit, weet je? Hoe kijken dus, kijk jullie nou tegen zo'n land als Qatar aan? Ik bedoel, er staat nu oh, enorm in oh, de ja. belangstelling ik, natuurlijk. Ik vind het heel bijzonder dat... Het is, uh, dat, uh, dat is en toch dat je naartoe gaat daar? Ik wil niet, zeg maar... De, de, de, ik vind het heel apart dat ook in Zandvoort, waar Pride at the Beach natuurlijk best wel groot is en groots wordt gevierd... dat er ja. dan nu ook heel groots uh, meegevierd wordt met een feest wat totaal uh, onverantwoord wordt georganiseerd. En ook te telkens wordt gewoon een statement in de kop gedrukt en dat is... Uh, ja, ik, ik ja, maar, kijk sowieso niet. Het, het, het krijgt natuurlijk wel de, de belangstelling. De belangstelling ervoor ja. is ook uh, door, nou, door Dat, dat voetballen. vind ik op zich goed. Kijk, dat en die voetballers kunnen er ook niks aan doen dat ze naar gehouden worden. En uh, alleen, alleen ik, vind, ik vind wel dat Nederland daarin wel. Uh, ja, een beetje laf is. Ja, vind Eerlijk ik ook. Ja, ja. Ja, ik bedoel, je bent dan zogenaamd het meest vrije ja. land in de wereld ja. uh, wat ja. betreft LHBTI en dan ga je zo onderduiken ja, op het moment dat je echt een beetje laf En dan maar, nog uh, een sjaaltje eroverheen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. ja, het was een beetje een onzichtbaar statement maar dat lag aan de naam, want het kon niet helder. Ja, er zat ook nog een sjaal erop. Ja, klopt, ja. Dat het niet erg simpel was, maar ja, andere ministers die komen daar met z'n ja, precies. Ja, had bonden. dat dan gedaan. Dat ja, ja, dus, vind ik, ja, vind ik ja, ook. Kan wel ja. Maar ja, Misschien komt dan ons olie- en gas in gevaar. Ja, ik weet het ja. niet. Ja, ja. Maar, ja, maar, ja, misschien ja, komt het ja, nog, jongens. Ja, en, uh, je een weet groot weet hoe politiek is dat het. Tot wanneer kunnen mensen stemmen? Ja, want uiteindelijk gaat het over de muziek. Daar kom ik er ook op terug. Dat verbindt inderdaad ook andere muziek. en Als je van hetzelfde nummer houdt... dan maakt het niet meer uit wie je ja, bent of wat je ja, vindt. Ja, uh, mensen kunnen tot 14 december stemmen uit mijn ja, hoofd. Is klopt. dat nog gewoon tot het einde van die dag? Of ja, tot het bepaald einde van 14 december. 14 december. Dan, uh, en dan ga dan ik het, is het verzamelen. De... En is, het het niet een, is het niet een hoop werk om het allemaal uit te zoeken? Hoe, wie, nee, ja, als je huh? een beetje thuis bent in Google Forms... dan uh, weet je oh. dat mensen kunnen stemmen. En die stemmen worden allemaal verzameld. Oh, en dan ja, kan, ja. Ik, kan ik één keer een lijst uitdraaien... Oh. van alles wat er geweest ja, is. Ja, dat is. Het is alleen de, nog een kwestie van... Dat is voor mij allemaal Ik geef nog één keer het adres waar ze dat kunnen doen... Via de, de ZFM app onze Facebook pagina of andere Zandvoortse nieuwsites daar. Ja, Zandvoortse nieuwsites. En in jullie de... uh, Facebook pagina? Ja, gewoon Rainbow Radio Zandvoort. Dat, uh, heel goed. Ja. Heel goed. Ja, en, en we en... zijn ook, dat is goed om te, de, nog even te pluggen, zeg maar. Aankomende maandag hebben we gewoon weer een reguliere uitzending, 5 december. Eerste van 12 de maand. tot 2. Ja. Geen en, Sinterklaas uitzending? Uh, misschien hij komt hij nog lang. Even, uh, spannend, want uh, we weten niet of de sint langskomt. We zullen hier in ieder geval op ja. even nooit op tafel staan. Ja. Ja. Ja. <laughs> en dan negen, 19 december is dan de grote ja, dag. Dan zeker. moet je eigenlijk iedereen luisteren. O ook ook nog, uh, uh, ja. als ik nog iets aan toe kan voegen. Uh, misschien zijn we al door de Tuur, tijd heen. Nou maar, ja. Uh, <laughs> ik ken het, nee. Eh... Uh, uh, uh, een uurtje daarvoor, van 6 tot 7, oh ja. maakt Jaap Koper, natuurlijk bekend van Alternative ja. FM uh, elke ja. donderdagavond. Ja. En van maakt de een dan... Malshow, hè? Ja ook, ja, ook dat inderdaad. <laughs> uh, uh, maar dus op die maandag uh, 19 december van 6 tot 7 een uh, speciaal uh, live Alternative FM, ook met live artiesten, uh, waar dan ook uh, specifiek aandacht is voor het LBTI-thema. Helemaal goed. Daar probeert hij sowieso al wat meer mee te doen. Ja. En uh, ja, daar zijn we natuurlijk ongelooflijk blij mee. Want ja, zeker. Ja, ja, uiteindelijk begint alles bij muziek. Precies. Nou, ik wens jullie heel veel succes ermee. En, en nog een heel fijn weekend. En, en dankjewel. We gaan uh, 19 hey. december luisteren. Yep. Succes dankjewel. jongens. Ja, oké. Okay, uh, Dalida. Nee. Ja. <laughs> ja, we <laughs> hebben we een liedje? <laughs> ja, we hebben een liedje volgens mij. En ja, Ik weet eigenlijk niet. Dalida, is dat Dalida? Ja, ja, ja, ja. Goeden van Virus. Ja, ja. Ja, ja, sorry. Ah, je, nee, je, jij spreekt beter Frans. Dank je wel, Dalida. Dalida. On croix. Pour ne pas vivre seul. On se fait du cinéma. On aime un souvenir. Une ombre n'importe quoi. Pour ne pas vivre des garçons, épouser des garçons pour ne pas vivre seul. D'autres font des enfants, des enfants qui sont seuls, comme tous les enfants, pour ne pas vivre seul. On vit pour son argent, ses rêves, ses palaces. Mais on n'a jamais fait un cercueil de place pour ne pas vivre seul. Moi je vis avec toi, je suis seul. Tem, zegt die Dalida. Mooi, He, hè? Ja, Puneva, ja. virus, uh, ja, heel mooi. spreekt helemaal de... lekker Frans, Ja, uh, nou, ja, ik, uh, je, je, je, mon père uh, fume un piep. Ja. verder <laughs> ben ik niet gekomen. Goed, bij ons in de studio zit Patrick Berre. Welkom, Patrick. Uh, we kennen hem natuurlijk als uh, gemeenteraadslid van uh, OP. Zet, klopt hè. Oudere maar hij zat uh, uh, vorige onder week, was dat vorige week? En, onder en, ondernemer. en ondernemer. En ondernemer inderdaad ondernemer. Van, uh, van, de, van de vis. En, maar je zat vorige week in de, in de, raad, in de raadzaal voor uh, op, uh. genomineerde van de niet Meijer Vrijwilligersprijs. Ja. Nou, en waarvoor was dat? Dat was voor het schoonwandelen. Hoe lang duurde het al? Uh, ik denk nu twee, ruim twee jaar begin, begin corona. Dat, uh, eigenlijk doe ik het al heel lang rondom mijn eigen kraam heen. Mm -hmm. Rondom mijn eigen viscar op de boulevard. Dat zou iedereen moeten uh, doen, hè? Dan eigenlijk. loop ik een... Uh, dat, dat, ik heb wel eens, maar daar komen we zo wel op. Uh, maar ik doe dus, binnen, al sinds jaren een dag rond de boulevard... doe ik mijn eigen kraam alles schoonmaken. Rond de bankjes, uh, mm -hmm. parkeerplaats. En toen waren er een paar uh, Sanford's echtpaar die liep langs. Het was begin coronatijd. En ze zeiden, nou, we zijn iedere dag aan het wandelen. En we zouden graag één keer per week zo'n setje mee willen nemen. Waar koop je zo'n setje? Uh, dat, dat, dat was met zo'n ronde... Zo'n zo zo zo uh, houder waar je een vuilnis ja, aan doet en een ja, ja. knijper. Ja, ja, want ja, om, want ja, om de ja. spullen op te rapen, dat vinden we een beetje vies. Ja. Dus we willen een knijper en zo'n uh, ding waar een zakje aan zit. Dat vroegen die mensen. Toen, de, toen dacht ik van ja, weet je, uh, je... Je kan het ook niet zomaar bij de HEMA of bij de Blokker kopen. Nee, nee. Uh, ik had het een keer bij de Groothandel zien liggen en dat ik het meegenomen. Dus nadat het toen... Uh, Zat het ding in mijn hoofd, in hoofd in hun vraag? Ik zeg: Nou, kom er bij jullie op terug. Want ik zag ze toch iedere dag langslopen. En op een, uh, toen, toen was ik weer bij de grote handen En heb ik voor die mensen het set meegenomen. En die gingen iedere woensdag. Vonden ze het leuk om, om zelf die spul op te ruimen? En, en dat was eigenlijk de aanzet dat ik zulke sets ben gaan uitdelen. En de eerste 50 sets... die uh, gelukkig was, mevrouw... die vond het niet erg dat ik het... van het geld wat ik <kijntil> verdiende als raadslid... dat ik dat daar, dat, aan, daar oh, aan, aan... kon uitgeven. Uh. Dus dan had ik een goed verhaal thuis. van Nou ja, dat, dat, dat ja, geld dat ja, besteed ja, ik eraan. Ja, weet je, dat ja. deed haar geen... dat, uh, uh, dat, dat vond ze prima... Uh, maar toen ging het zo snel met die sets. En toen uh, heb ik het uh, college, het vorige college, heb ik een uh, bericht gestuurd. Van hey, het, uh, het slaat heel erg aan. Maar het is, uh, op een gegeven moment dan kan ik het niet blijven uh, financieren. Ja, ja, nee. ja. En toen heeft de, uh, de gemeente, die, heeft, uh, die stelt tot op heden nog steeds spullen beschikbaar. Dus uh, wat dat betreft. Die samen in Spanenlanden, neem is, nou. de, is, de, ja. de, is de naam niet uh, uh, uh, een beetje lastig? Want... Als ik schoonwandel, denk van uh, je hebt schoon springen en schoon zwemmen. En uh, nou, ik schoon wandelen. Toen dacht ik, nou, ja, dan... ja dat, maar dat was toen de twee jaar geleden kwam dat in één keer op dat meer in meer plaatsen mensen dat deden. Omdat mensen zich uh, stoorden aan, aan het zwerven tijdens. Omdat mensen met corona allemaal die moesten ze buiten blijven, morgen mochten nergens binnen zitten. Dus je had iedereen idee, koffie to go... en weet ik het wat. Mm -hmm. Dus al dat soort spullen. En, en zelf vind ik het heel storend. Als ik zandvoort binnenkom rijden. En ik zie dat de zandvoort Onder die haag, allemaal troep ligt of, of langs die boulevard. Denk van als dit de boodschap is wat wij oh, minst, ja. de, de, de, de bezoekers willen geven om uh, welkom in Zandvoort te heten, dan schaam ik me af en toe rot. En vandaar dat het dat, dat, zo stond staan. En op een gegeven moment had ik dus 100 sets uitgedeeld, en toen kreeg ik van mensen een, een verhaal van: hé, hey, ik doe het niet zo vaak meer, want. Ja, ik vind het niet zo gezellig alleen. En, en zodoende ben ik erop gekomen om het één keer per maand in, in een, uh, te organiseren... in een uh, gezamenlijk verband via een Facebook-oproep. Ja, en niet meer en, om je eigen kraam heen? Nee, niet, en, nee, en dan is het eigenlijk om de mensen ook in hun eigen wijk te, te laten zien... Dat, er, dat meer mensen het opruimen. Dus ja. en de ene keer, dan doen we... Afgelopen keer hebben we bijvoorbeeld uh, alles rondom de Louis Davis kreeg gedaan... En het centrum, een uh, andere keer hebben we Noord uh, pakje dan. Uh, ja. uh, uh, Middenboulevard hebben we een keer gedaan. Uh, ja, Noordboulevard, dus iedere keer probeer je wel een andere wijk te zoeken. Ja, waar ligt dan nou de meeste troep, vind je zelf? Wa, uh, nou, wat mij wel heel erg verbaast, waar hij echt veel troep ligt, is Nieuw-Noord een woonwijk. Ja, toch oh, Ja, ja. ja dat, uh, wij, ik merk dat jullie nu ook zeggen, oh ja... ja. Maar ja, dat, geloof ik, dat is bijzonder. Dat is bijzonder. Ja. Dat mensen het gewoon in. Hun, in de bewoners het in hun eigen wijk, dat het daar ook. Heeft het niet te maken met het feit dat er minder uh, vuilnisbakken staan? Ja. Nee, het heeft. Het, het, ik denk dat we de, de, de, de bewustwording. Bewustwording van, van mensen die. die Stappen uit een auto en die later er wat uitvallen uit een, uit een deur, wat in een deurtje zit. En ze, ze zijn tegenwoordig ik het zeg, maar waarschijnlijk te beroerd om het dan even weer op te rapen. Ja. Want, uh, maar ook als je ziet, of mensen die roken steeds meer buiten, hè, en als je ziet onder de galerijen ja. en onder de balkons hoeveel sigarettenpeuken er liggen. Niet normaal hè? Ja. Dat is echt niet normaal in, in, in Noord. Ja. Ja. Ja. Dat is echt niet normaal. Dus ja, ja dat met, met, met zoveel dingen dat je, dat je dan toch denkt... Van, hey, dat, dat het ook in, in, gewoon in woonwijken... is het ook uh, is het nodig om mensen bewust te worden... dat je er wat moet doen. In de afgelopen... Uh, wat is We leven nu op zaterdag. Uh, ik heb de afgelopen week... Ik weet even niet meer welke dag... maar er was een uh, jeugddebat... Ja, klopt. Um, en daar werden ja. de drie stellingen gelegd. En als je dan ziet hoe kinderen betrokken zijn... met het verhaal over zwerfafval en uh -huh. plastic soep. Ja. En wat de kinderen inbrengen voor, uh, voor ideeën... Om te, om te gaan organiseren rondom de school. Dan denk ik van, hé, hey, daar ligt wel een leuke taak voor de toekomst. Ja, ik heb wel ja. een, een, een, een, een uh, bingo-kaart bij me met schoonwandelen. En als mensen dan kinderen meelopen... dan kunnen ze zo'n bingo-kaart van me krijgen. En hebben ze negen dingetjes opgeraapt... wat op dat kaartje staat... dan mogen ze bij mijn kraam mogen ze een ijsje... of een klein visvrietje komen te halen. Maar... Tot op heden is de animo... onder, onder kleine kinderen mee te lopen die zaterdag. Is ze nog niet. Misschien is ze niet bekend... onder die groep. Ja. Maar ik denk toch... dat ik een keer ga met een school ga proberen... om ja, een klas mee te krijgen... om rond een school te doen. Want daar begint het eigenlijk, denk ja, ik. Bewustwording ja. is ja, denk ik de absoluut. eerste stap om, ja. om te doen. Dus ik heb voor kinderen... Heb ik ook mijn hersenemmer de onderkant weggesneden... en een gat in de deksel gemaakt. Ah, ja. En daar doe je een, pedaal en een zakje in. Dus dat kost niks zo'n zo ja, draagdingetje te maken... En het is licht voor kinderen, maar weet je, je probeert dan dingen te verzinnen om, om, om ze mee te krijgen. Maar ja. dus, eh, bewustwording is, nee, is, is helemaal het is eerste. Maar als ja. je hier ook, ik denk als we naar buiten lopen, dan, eh, dat je de, en je let erop, ja. dan word je er af en toe dat je denkt, godzijmijn, hoe is het mogelijk dat, dat mensen maar echt... en, en de zouden per... Ik verkoop zelf blikjes. En dan zou er 1 januari staatsgeld op blikjes komen... en er wordt ook weer doorgesteld. Ja, uitgesteld, door, uitgesteld. ja, ja klopt. Ja. Voor de zoveelste keer. Ja. Hey, op welke zaterdag doe je dat? De laatste of de eerste? Altijd de laatste zaterdag laat. van de maand. En hoeveel mensen Wat? heb je op dit moment ongeveer? Nou, het is altijd. Ik geef uh, op, op Facebook Schoonwandel en Antwoord. Geven we uh, drie dagen van tevoren aan bij elke wijk we doen. Waar we gaan lopen. Uh, en meestal is er een groep van tussen de 10 en 15 man die naar komen. En, en ik heb altijd 20 uh, setjes extra bij me. Dus ah. uh, ik laat me niet verrassen als de opkomst in één keer groter is. Ah. Dus iedereen is welkom. Het is alleen deze maand van december valt die 31 december. Ja, dan is iedereen druk met andere dingen. Ja. Dus dan hebben we het één week doorgeschoven naar 7 januari. Okay. Goede ja. voornemen van het nieuwe jaar. En hoe laat begin je? 10 uur? 10 uur morgen. Ja, ja, ja. ja. En dan is ja het twee, Sorry, dat is onder jullie programma. Twee, maar. Ja, nee, dat is jammer. Ja, ja, ja, ja. Het is een beetje jammer. U het, 12 ja, het is een goed doel. <laughs> het is een goed doel. Maar... Uh, Ander, uh, uh, anderhalf uur zijn we bezig. Anderhalf uur. Ongeveer. Ja. Een anderhalf uur je je steentje bijdragen aan aan de ja. moos. Maar in, in januari zal het wel druk worden met alle alle Fuur, vuurwerk, vuurwerk troep. troep. Ja, nou ja, we, we, we, we, we rapen alles op. Ja. Dus ik weet niet welke wijk we dan gaan doen. Nou, maar is centrum, ik, uh, Je mag ook altijd uh, suggesties doen voor welke wijk je denkt dat het nodig is. Ja, ja. Dus uh, meld het verrust aan als je het de eerste week <güls> okay. van januari is, zegt: van hé, hey, die wijk moet je nou echt nou een keer doen. Ja. Ja. Dat de betrokkenheid is alleen maar leuk als mensen zich aanmelden en uh, ja. ook iets, iets zeggen: van hé, hey, kijk daar een keertje. Uh, langs een wandelpad, of weet ik het wat. Kom met suggesties en dan gaan we graag een keer een andere wijk in. Ja, ja leuk, leuk. Dus, hey, uh, nog even een vraag. Uh, wat, wat is het raarste wat, je, wat jullie gevonden hebben? Waar, wij het Afgelopen hebben, week geloof. bijvoorbeeld. Noem. Afgelopen week. Bijvoorbeeld bij het speeltuintje bij het Loewendaapskeret... bij het Zwarte Velsje. Ja. Hmm. Dat er een mes vindt. In nee, een ja, er zat ook een foto op Facebook te Maar voor je vraagt trekken dingen... Ja, nou ja, bizar. Dat, is dus, ja. dat vind ik bizar dat ik in een speeltuintje een stilmest vind. Bizar. Hoe, hoe, hoe is het mogelijk dat ja. iemand dat daar laat zwerven? Ja. ja. Dus ja, dat zijn gekke Je dat maakt wel gekkere gekke dingen, dingen mee. Nee, nee, nee, je we maakt maak een, gekkere dingen mee nog. Ja, we hebben oh. ook wel een keer een, een, een jongetje die meeliep langs de uh, duinen van Nieuw-Noord. Die vond een, die vond een uh, pistool. Nee, joh. Ja, dus weet je, je maakt <laughs> wel. Je, af, af en toe maak je gekke dingen mee. <laughs> dat kan je zeggen, ja. Dus ja. ja dat, uh, maar we vinden ook wel geld. Oh, maar, oh ja, Dat ja, is leuk. ook leuk. Oh daar kunnen ook de koffie en cakes <tip> van kopen. Want we nemen altijd een kop, thermos kan koffie mee. Of af en toe dan bieden ondernemers daar. Dus we vinden ook ja, maar, wel leuke dingen. Ja, heel, goed, ja, ja, heel goed. Ja, heel dus, goed. Ja, dit soort dingen moet mensen ook nog triggeren om mee te doen. Hè? Ja. ja, maar ja. weet je, de ene keer, de vond, de, we hebben één keer gehad... en er vonden vier mensen op, op, op die wandeltocht vonden geld. De ene 20 euro, de ene 5 euro. Ja, dat was wel een leuke dag. Dat ja, konden we ja, ja, niks geeks. Ja. Ja. Daar ga ik ook een keer mee doen. Nee. Mogen, mogen ze dat zelf houden? Of, uh, ja, tuurlijk. tuurlijk. Op, top, top. Helemaal goed. Nou. nou, Patrick, hartstikke leuk. Dus 7 januari nou gaan jullie we weer uh, beginnen. Ja. En, anderhalf uh, uur slechts. Anderhalf uur. Zorg een voor week. koffie en wat lekkers voor bij de ja, koffie. En, en, ja, en, soms doet je zoon dat, zo, hè? Die, bak ja, vanzelf, die bakt zelf uh, ja, uh, Geef toch even de website uh, aan. Maar... Schoonwandelen Zandvoort. Okay. Schoonwandelen Zandvoort.nl okay. Zandvoort. Ja, ja. ja, Neem ik ja aan. en uh, Facebook. Vooral Facebook. Ja. Facebook, Facebook is nou, ja. het meest uh, actuele ja. podium. Oh, Oké, okay. okay. en daar Ik ben een beetje ouderwets. Patrick, hartelijk bedankt voor je komst. Succes. een heel goed weekend. Jij ook succes. En ook succes met al je vischotels, hè? Je heerlijke vischotels. Schotels van berg. Ja, de Embergse. Uh, ja. <laughs> ja, we like mogen it, geen reclame. Lekker lekker. mogen we geen reclame maken. <laughs> nee, maar we het wel we lekker. We doen het toch. Zeg hartelijk bedankt en we gaan een muziekje draaien. Dank je. Heel goed. Goed, Miley Cyrus My Cyrus. Plastic hearts. Dat ging een Bij beetje over het, over het vorige onderwerp. Het ja, een beetje, wel, een beetje wel. Heel plastic pakken ze ook ja, mee, denk ik. Absoluut. Uh, goed, we gaan uh, nog uh, even kijken. 4 uh, uur en 21 minuten, dan is het zover. Wat is met, het dan zover? Ja, dan begint het. Dan begint het, hè. Wat Net, begint de, dan? het Nederlands zelf al tegen, ah, ja, tegen de Verenigde Staten. Jeetje. En we hebben aan de lijn uh, Ronnie Brouwer, want uh, jij bent druk bezig rond met uh, de voorbereidingen, denk ik. In je, uh, mooie tent uh, Lauren Hardy klopt hè ja dat, dat klopt ja want uh, <tie <tie ik, ik ben er twee keer geweest de vallen van de week en ik zag alleen maar oranje uh, spullen <tie> ja <laughs> en, uh, ja jullie, jullie zijn nog echt uh, de, de, de, de diehards zullen zo maar zeggen ja, dat is echt uh, geweldig weer. We hebben weer een uh, vaste uh, aantal kijkers die altijd komen kijken bij ons en helemaal in het oranje en uh, gewoon geweldig. Ja, spanning, de spanning die er eerst en uh, het zijn ja. allemaal fanatieke uh, voetbalfans. Ja, on ondanks het slechte spel of? Uh... Ja, maar weet je wat het is? Het is uh, Nederland, die en uh, loge vergadering is natuurlijk heel, heel uh, sluw. Die, die heeft gewoon uh, zand in iedereen's ogen gestrooid. We gaan vanavond knallen, of van, vanmiddag. Ja, denk vanmiddag je, hè? Al, hè? Ja, ja, zeker. Dat, dat moet ook wel, hè? Ja. Tegen Amerika, want anders uh, wordt het niks. Ja, maar uh, Nederland is sterk hoor, geloof mij nog maar. Ja, nee, ze hebben goede spelers, dus dat is absoluut een feit. Het moet alleen nog om... ja. in elkaar vallen, hè, zullen we maar zeggen. Hey, wat ja, op... maar dat, dat, dat, in één keer ga die klik over. Hè, ja. en dan uh, dan uh, zijn we niet meer te verslaan. Maar. Nee, dat is waar. Toch heb jij nee. uh, niet zoveel gedaan als in uh, vorige WK bijvoorbeeld. Hoe bedoel je? Nou, qua versieren en uh, in de straat. En... Nou, buiten eigenlijk niet zo, hè. maar binnen, binnen is het wel aardig. Ja, binnen is het iets, redelijk, maar... uh, redelijk correct. Ja normaal, ben hangen we, ja, normaal hangen we ook slingers over de weg heen en zo. Ja, dat maar bedoel ja, ik, ja. ja, ja. Het ligt ook een beetje ook in het weer ja. Buiten buiten leeft het niet zo. Hè? Nee, het is, is dat meer dat binnen. Maar, ja, ja, inderdaad. Anders ja. staat ook de hele, de hele straat vol met mensen in, in het ja. oranje. En, uh, maar nu het is uh, niet uithouden buiten. Dat is waar, ja. Kunnen ze het allemaal goed zien, Ron, met uh, heb je genoeg schermen en, uh... Ja, we hebben een hele grote beamer. Oh. We hebben en twee uh, grote schermhangers, ja. maar die hebben we altijd standaard, ook met de Formule 1. En, uh, ah. Ja, is ook altijd gezellig, maar ja. dit, uh, dit is ook weer gezellig. En als en Nederland mensen... scoort, uh, dan gooien we er een shotje erin Ja, ja, lekker man. Ja, en, uh, ja gewoon oh. gezellig. Ja. Is het een dropshot of een... Uh... Nou, nee, een oranje shotje. Oh, oranje shot, oh, shot. oké, okay, <laughs> ja. Or Oranje bittertje. Ja, we nee, nee, nee, moeten nee, de regeltjes blijven, want ja. anders een brengt het ongeluk. Nee, dat hè? Ja, dat is waar. Hey, hoeveel mensen zijn er ongeveer? Een mannetje 40, 50 ongeveer? Nou, nee, we zitten toch wel tegen de 80 mannen. Ja, keurig, ja, Ja, keurig, keurig. Alleen uh, soms ja uh, om vier uur s middags is het heel moeilijk om ze allemaal laat binnen nog. Hè, dan, ja, uh... dat is waar. Ja. <laughs> dus, maar maar, uh... maar uh, uh, ze konden een soort kaart kopen bij hè, om uh, te gaan. Nou, hebben, dat hebben we elke uh, elk, uh, week en EK. Oh, hebben we een okay. soort uh, uh, oranje pas. Huh. En dan uh, krijg je een mooi pakket. Uh, met allemaal oranje spullen. Met, met Lauwen Hardy erop. En, uh, en, en je krijgt 10% korting op de rekening. Uh, Aan ja, cool. het uh, einde van de avond. Uh, ja. Tijdens de wedstrijden. Ja. Dat soort dingen. En je, bref, en je hebt altijd recht om binnen te komen. Ook al staan we helemaal vol. Okay. Maar ben jij er nou, ook, uh, Hans? Nee, ik ben er niet. Nee, nee, ik, nee? Uh, nee ik vind nee, dat echt nee, iets nee. voor jou. Nee Maar ik, ik hou er niet zo van om met een heleboel mensen te kijken. Nee? nee ik ben alles ja, nee. Ga jij dan in je eentje voor de televisie? Ja, dat doe ik ook wel eens. Ja, die mensen heb je ook, hè. Die ja, licht, uh, ja, van alles, uh, alles horen. Alles ja, ik, ga, ik ga ook zitten, maar ik doe niks aan. Nee, ik maar, bedoel nee, geen tv. Nee, maar Ger, Ger, <laughs> Ger heeft helemaal niks met voetbal. Hoe vind je die? He? Nee, die, daar zijn er niet zoveel van. <laughs> er zijn er niet zo heel veel nee, van. Nee, er niet zijn er niet zo heel veel van. En hey, ze kunnen ook dat pakket nog kopen, hè bij je. Klopt dat? ja leuk. het is een leuke euro hè? misschien uh, ja. ja dan er zit een t-shirt bij en een pet en het uh, leuke ik dat, eigenlijk uh, een, een zakje zand uit kantoor. ook een zak zand uit Katwijk ja geweldig uh, een yeah. speciale over uh, ja dat wil ik ja. Uh, ja, ja ja dat, heb je dat nou... is heel bijzonder ja. en wat kost dat uh, 25 euro, ik heb een, heel, een heel groot pakket, met een oh ja. zwaaihand en een, uh, ja, een t-shirt, alles erop, en een rugzak. Ja, Dat is wel wat voor jou eigenlijk. Wo denk ik. Voor mij? Pit. Ja, voor jou. <laughs> Dank je, Jan. Maar het uh, nee, is leuk gevonden, ik, vond het, uh, ik vind het geweldig. Uh, uh, wat denk je vanmiddag Ron? Doen eens een voorspelling. Ik denk, uh, we krijgen het in het begin een beetje moeilijk, denk ik, want dan gaan ze er vol op, die Amerikanen. Ja, maar ik ja. denk toch wel gauw aan een 4-0. 4-0? Oké. ik denk dat in één na twintig minuten gaat die klik over... En dan spelen ze de Sterren van de Hemel. Het zou kunnen, nou hadden we de eerste helft maar, 2-0. Maar uh, uh, ja, ik, ik, ik, hoop het voor, ik, ik hoop het echt, want dan krijgen we de, vrij, de vrijdag daarna hè, krijgen we de volgende wedstrijd. Ja, het is niet te hoop dat we een Argentinië krijgen. Misschien dat Australië een opleving krijgt vanmiddag. Ja, Dat of zou, zou nog kunnen, ja. ja, ja. ja. tegen de dus, winnaar van Australië-Argentinië, inderdaad. En dat ja. is de, op, de vrijdag daarop, hè? Ja, dat is de negende. Ja. Ja, dat om is om acht uur, s avonds. Acht uur s avonds Dat avonds is een, een, een ja. christelijkere tijd vooral. Ja, ja. Nou ja, dus. dus uh, zeg maar de, de, de borreluur is ook niet verkeerd natuurlijk hè? Of nee, je... ja. dat is ook, maar door de week is dat vier uur een beetje erg vroeg. Ja, uh, dat is, nu, nu is het op zaterdag, nou, nou ik denk valt het nog wel mee, denk ik. ja het is altijd weer afwachten, natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, door de week op een dinsdag over vier uur is wel. Uh, dan komen ze allemaal gehaast. uit, nee, hun werk gedaan en dat soort dingen. Dat... Ja. Maar het is ik toch. nog altijd een uurtje van tevoren ook nog een beetje fijn. Ja, dat is waar. Ja, ja. Het is toch leuker als het in de zomer wordt uh, georganiseerd. Ja, daaronder. Ik bedoel. Uh... Dit is onvoorstelbaar, want kijk, wij komen in die finale terecht natuurlijk. Uiteraard, ja, ja. En, en dat is al de vijftiende zo. wanneer is de finale? De 17 Zeventiende of 18e zelfs. Ja, ja, ja. Nou, daar, daar komen wij in terecht. Ja. En mijn hele zaak is nog in het oranje, en dan moet ik daarna... Oh, dat is toch doe je? Oh, daarna we hebben, worden we wereldkampioen en dan haal je die oranje speel ook niet 1-2-3 weg. Nee. Eh, want dan gaan we nog even nafeesten, maar ja, ja dan... We hebben eigenlijk helemaal geen tijd meer om die kerstversiering op te hangen. Nee, dat is ook nog zoiets, ja. Ja, dat vind ja. je ook nog wel dus dat... natuurlijk. Maar goed, uh, ja, laten hoor. het, luxe het er gebeuren, ja. dat ik helemaal geen kerstversiering op hoef te hangen. Want dat ik gewoon mijn spullen tot het einde van het jaar uh, laat... <laughs> laten... Het zijn allemaal luxe problemen. Ja, dat is ja, dus, dat, dat wel, maar wel heel erg leuk. En dan gaan we ah, heel... Dus, eh, wat je zegt al, het is, het is niet leuk om het in de winter te nee, doen. Nee, dat geloof ik het ook, is, he? ik Het leeft uh, veel meer in de zomer. Ja, en, dan, ja. dan is het gewoon... dan zit iedereen met zijn barbecueetje thuis. Het geldt ook heel veel kijkers, hè? ja, het schijnt schijn veel, veel minder mensen te kijken op tv dan. Nou, het schijnt uh, in de zomer. best nog wel mee te vallen, heb ik begrepen, hoor. Oh, ja. Want juist mensen nu in de, in de zomer willen ze nog wel eens op vakantie zijn of wat voor. Maar nu uh, ja, zit je toch in de winter, zit je toch binnen. Hè? Nou, dan ga je toch maar even kijken. Want die kijkcijfers schijnen waarschijnlijk best nog wel hoog te wezen. Mm Hé, -hmm. hey, maar uh, als jij door de dorp loopt, nou, dat doe je dan niet tijdens een wedstrijd. Maar zie je nog? Uh, je ziet weinig uh, versieringen en zo, hè? Ja, dat valt mij ook op, ja inderdaad. Het is inderdaad. Ja. Maar ja, ja, dat is bij mij, is bij mij ook alleen uh, buiten. Dat slingers. Ja. Uh, ja. Maar als je binnenkomt, dan, dan kom je binnen in ja, een warm het, bad. Uh, in een hoe warm heet uh, bad. het ook <laughs> binnen? Het Hol van Oranje? Nee. De... Ja, de... <laughs> ja, het, is... het Holland Heinekenhuis. Het Holland Heinekenhuis, helemaal goed. Ja, ja, ja. ja, we gaan een lekker biertje drinken uh, <laughs> rond. Hé, hey, hartstikke bedankt. En, uh, ja, ik hoop dat, uh, dat het over een, uh, ja, wat zal het zijn, een uurtje of zes uh, dat we het weten. Of we ja. uh, naar de nou, kwartfinale we... gaan. Nou, eigenlijk weten we het al dat we gewoon wereldkampioen worden. Nou, we worden gewoon wereldkampioen, ja, natuurlijk, ja. ja. We we weer, ja. Dat hoe weten kom, we eigenlijk al. kom ik daar nou, nou bij? Ik een <laughs> beetje in de uh... <laughs> Oké, okay, Ron, hartstikke bedankt en een heel goed weekend, hè? Uh, zelfde, bedankt, bedankt voor je en tijd. En mooie okay. Hoi, hoi. Bye-bye. Bye-bye. Met mijn hand om mijn hart sta ik aan de kant. Ik blijf eeuwig trouw aan de helden van ons land. Bij alles wat ik doe, zit oranje. En uh, mijn oranje hart, dit ja, natuurlijk zo. in het kader van het, uh, het Nederlands Wereldkamp uh, wereldkampioen in Qatar ja, tegen de Verenigde Staten, staat hier te lezen. Ja, anders ja, ja. <laughs> had ik het niet geweten. We gaan naar een uh, vrij en uh, meer serieus onderwerp. We gaan naar de herten. Ja, en, uh, en uh, onze, uh, ik ongelof... in de nacht op dinsdag en uh, woensdag, Hans, zijn weer twee hertendood ja, op de ja, ja. En uh, bij ons is uh, Willem van der Sloot, uh, uh, onze hertenluisteraar, zoals ja. het wordt genoemd. Maar waar komt het woord vandaan? Dat heb je gekregen van NA van Nieuws. Of NA Noord-Holland. Ja, ja. ja, radio ja. Noord-Holland. Of het, uh, de televisie Noord-Holland toen. Ja. Van een journalist. En die zei bent dat jij de hertenfluisteraar. fluisteraar Dat is zo ge geboren, ja. ja, ja. Dat, uh... Hoe hoorde jij dat nieuws, uh, Willem, uh, afgelopen week? Uh, nou... Elke ochtend kijk ik heel snel altijd sinds begin Kennen, november ja. op Haarlem Wat? Ja, en aan ja. Aanrijdingen, ja. want ik zit erop te wachten. Je ja. Ja. zit erop te wachten. En hoe komt het? Leg het even uit, want er is een heel stuk verbeterd. Maar nog niet alles. Nee, nee het, is, uh, het is paarnoop nog steeds. Maar dat, dat praat je voornamelijk over de Zeeweg. En niet over de Zeeweg, ja. En niet over de Nee, het over het Echt over de Zeeweg. Ja. Het is echt paarnoop. Maar wat moet er gebeuren? Nou, dan moet Er moet gewoon hoog hekwerk komen. Net als bij de zeebrug. Twee meter hoog. Die houten palen. Die boomstammen zogezegd. Met twee soorten gaas. Dan is er niks meer aan de hand. Dan heb je 50% minder Winder... ongelukken ja. aanrijding ja. op de zeeweg. En waar, het... waar ligt het probleem? Ja, er wordt allemaal naar elkaar gewezen. PWN, nou, gemeente, provincie. Ze wijzen allemaal naar elkaar. En dat is... Nu ben ik erachter gekomen wie de schuldig is. Maar je bent toch gekomen wie. wie de schuldig is? Ja, nou ja, okay. wie, wie, de, wie, de, wie de, de verantwoordelijkheid is. Maar wie is dat de, dan? De, ja, dat zeg ik nog niet. Oh, spannend, dat kan ik je nog niet zeggen, want ik, ik wil even mijn mond houden. Want dinsdag zit ik uh, bij een commissievergadering bij de gemeente Bloemendaal. Okay. Uh, ik was uh, gevraagd om daarin te spreken door iemand. En uh, die gaat ook inspreken. En... Oké, okay, had ik gedaan. Krijg ik donderdagavond sta ik op het voetbalveld bij Zandvoort... Uh, eh, S.W. Zandvoort te kijken. Dan gaat de telefoon... Uh, de griffier van Bloemendaal met... Uh, u, u kunt niet inspreken, want het staat niet op de agenda. Oh ja? Maar, wat ik later weer gehoord heb... door diegene die mij gevraagd heeft... de wethouder gaat mededelingen doen. Ja, en daar mag je op reageren. Dus als commissieleden ben ik ja. geen commissielid... maar... Ik heb alsnog weer gevraagd, want de burgemeester heeft me ook weer geappt met Willems. Kan jij mij die mail even doorsturen naar mijn e-mail die je aan de provincie hebt gestuurd. Naar mevrouw Rommel. Goeie naam. Ja. Dus. Van schoonhandelen. Dus <laughs> ik heb dat gedaan. En uh, ik heb me ook gevraagd, ik wil een gesprek met u hebben maandag of dinsdag. Komende maandag of dinsdag. Voordat u vergadering begint. En dat gaat gebeuren. Daar zit ik nu op een antwoord te okay. wachten. Ja, ja. maar, maar ik heb van die informant uh, die ook echt inspreken... heb ik ook weer een goed bericht gehad. Dat Waarschijnlijk wel. Maar Waarom... mag, ik een, mag ik een gok doen, Willem? Ja. Wie er verantwoordelijk zou zijn? Is dat niet gewoon de provincie Noord-Holland? De wegbeheerder van de, de zeven? Niet de provincie, nee. nee. Okay. Nou, die val, valt af. De provincie heeft niks met die hekken te maken. Oké, okay. dan is het de gemeente Bloemendaal. Ja. Het, het blijft stil. Heb je dat door, ja. Ger? Ja, ja nee, duidelijk. Maar iedereen, de, iedereen denkt dat, ja, dat provincie... Van jou, uh... Ja, dat dacht dat ik is, ook. Dat, kijk, Want de dat snel... is de wegbeheerder, toch? Dat Pro... is de wegbeheerder, maar ja. aan de zijkanten... en wat erachter staat... Daar is iemand anders verantwoordelijk. Dat is van de, van, de, van de gemeente. En uh, er wordt altijd naar elkaar gewezen. Ja. En uh, weet je, nu weet ik... Hey, ik ben verschillende keren alle kanten opgestuurd. Ja. Maar nu weet ik het. Ja. Ja. En dat wil ik ook dus uh, eventjes goed zeggen ja. uh, dinsdagavond. Begrijp ik, ja. Maar jij Want... hebt toch ook een redelijke vinger gehad... In, het, uh, in de hekken bij de Zandvoortslaan? Ja, nou ja, ja Zandvoort Zuid eigenlijk. Ja. Nee, Zandvoort -Zuid. Oost-Handvoort-Zuid. Daar is toen een 800 meter hekwerk gekomen... langs het fietspad zeg maar. Hè? Ja. Richting uh, Noordwijk. Dat, D dat, dat niet moest meer... komen. En dat werd ook tegengehouden... door onze vorige burgemeester en Waternet. Maar het is uiteindelijk gekomen. En het nu, weer, werkt. Ze kunnen nu niet meer zeg maar, via het strand, wat ze vaak deden. Uh, dat uh, deden ze al. Maar ze deden achter die twee huizen. Hè? Ja, Op, ja. Daar kwamen ze... De, het, de buiten lopen. Ja, ja, er zetten drie draadjes, ja, ja, ja. daar komen ze tussendoor. En dan liepen ze via het uh, strand naar, naar Zandvoort. Ja. Maar nu hadden het een 800 meter hekwerk. Daar komen nog wel herten de duinen uit. Maar die gaan in de zeereep. En die ja. gaan in de zeereep even wandelen. En gaan ze liggen. Hè? En dan kijken ze naar de jagers die verderop staan te schieten. Ja, ja. want het heeft een connectie met de jacht. Hè? Die ja, 1 op 1 november onderroepelijk daarmee te maken. Ja. Want door ongelukken... Gebeuren op de zeeweg vanaf 1 november tot maart. Ja, ja. tot 31 maart. Ja. En daarna ja, is het weer. De andere 7 of zeven, 8 maanden is er geen last van. Ja. En dan zeggen hun wel weer, die beheerders, ja, en uh, uh, als het bronstijd is, dan komen ze naar buiten, steken ze weg open. Dan zijn ze in de duinen. Ja. Dan steken ze, zijn ze niet op de weg te vinden. Nee. Er zitten ze achter de vrouwtjes aan. Ja, dat klopt. En. Dat is gewoon geklets En er is eten genoeg. Want dat werd ook al te eerst gezegd... Oh, er is op zoek naar eten. is geklets? Ga in de duinen kijken. Hoeveel eten daar staat voor die dieren. Maar jij vertelde net dat uh, mensen die... Uh, uh, uh, de, de, de beesten hier voeren in Zandvoort zelf. Dat wordt ook wel gedaan. En daar ben ik niet mee eens met het voeren. Kijk, sommigen hè, geven een appeltje. En als ze het maar in stukjes snijden... vind ik het goed. Maar niet voeren is beter. Ja. Gewoon niet voeren. Ik ben nu met ook met Senterpark uh, heb ik iets uh, samen met Miriam de Leon even geschreven, in vijf talen. Dat gaat binnenkort. Uh, gaan we, uh, dat komt dus op de website als het goed is, en op de Facebookpagina. pagina. Hey, voor, de, voor de gasten daar, al, want daar lopen er drie rond nu. Uh, al jaren waren er veel meer, maar er zijn er nog drie teruggekomen. En foto maken mag, filmpje maken mag. Voer ze niet en hou afstand. Ja. Heel simpel. Ja. Jij was nou een aantal jaren geleden, Willem, er enorm mee bezig zijn, met die herten. Toen heb je je eigenlijk een beetje teruggetrokken. Zouden we eigenlijk mee stoppen, volgens mij ook. Ja. Wil ja. je stoppen, maar dat is. Nou, dat weet ja? ik. Uh, ik heb dat terugbrengen op zoekersmorgens vroeg om vijf uur. En weer terugbrengen, dat is over. Want hm. dat is uh, door het hekwerk, is dat uh, opgelost. Ja. Ook dat de herten die op de spoorbaan waren, is ook opgelost. Ja, ja. Door twee keer Leeuwenpoep uitdelen. Drie keer. Oh Eén ja, weten ze niet eens. Dat heb ik ook nog gedaan. Het is opgelost. Alleen nog bij de, bij de spoorbrug. Daar ja. is het nog rampzalig. Want daar gaan de herten over zo'n stuk hekje ja, uit ik, ja. Koningshof. Ja, ja, ja, ja. En dan met 150 meter zijn ze op de baan. Ja. Hey, hoe nu verder, uh, uh, Willem? Willem? Nou, ik, de telefoon is al rood roodgloeiend geweest. Uh, ook met de burgemeester in Bloemendaal. Uh, ik, weet, uh, ik ga dinsdagavond naar die commissievergadering. Want ik houd politieagent... ...in Bloemendaal, waar ik veel contact mee heb... ...heb je hier ook te voorvecht voor hetzelfde. Uh, ik weet dat er nu... Uh, ...in uh, dinsdagavond een commissievergadering... ...in Zandvoort... ...en daar gaat Zee, de partij 1 c weer vragen stellen. Dat hebben ze eerder gedaan... ...en toen werden ze met een... ...ja, we zijn er maar bezig, we zijn er maar bezig. Marco Deen heeft dat vorig jaar dat ook gedaan. Ook, we zijn er maar bezig... En jij gaat... Het moet nu opgelost worden. Uh... Hoogrekwerk moet komen. Het moet moeten komen. Nou, dat is ja. duidelijk. En, nou, dat, uh, uh, ik hoop dat het komt. Ik hoop ook dat het er komt. En, ja. uh, ik wens je heel veel succes, Willem. Ja, met, ja. met deze, Willem voor je komt met deze strijd, ja. die je al jaren met, doet. Nou, en, dit uh, was weer een uitzending van uh, Goedemorgen Zandvoort herhalen. Zeker? Deze uitzending is te beluisteren op maandag tussen 10 en 12. Dat is mooi. En uh, de techniek was in handen van Isabel je Dankjewel, Isabel. Dankjewel. Jingles uh, en muziek was uh, Jelmer Koper. Mooi. Dankjewel, Jelmer. Uh, Presentatie was Ger Loogman. Dankjewel. dankjewel Ger. Ger. Ger. En Hans Bodman, dankjewel. En Hans Botman. En, ja, en de dag die had ik ook. En, uh, nou ja, na deze uitzending hoor je herhaling van zitten van Zandvoort, Nico Stammers over de grammofoonplatenmaatschappij en maatschappij Artone. Een hele fijne dag verder. En luister uh, dit weekend ook naar za uh, Zandvoort op zaterdag vanmiddag. Is dat leuke Altijd programma. leuk ook. Ja? Hartelijk bedankt voor het luisteren. En dan uh, gaan we afsluiten met muziek. En tot uh, volgende week. Zomer. Tot volgende week.